We can further, we can further with Brit Hadassah. pagina 11 and at first Perek uh, Jude at first 11. As we have learned, we stand with uh, what waar hij ons nu vertelt, dat uh, Jezus zegt aan die twaalf uh, uitverkorenen zijn leerlingen, dat zij, op welke manier moeten zij zich geestelijk opmaken, dat, hij, dat zij in staat zullen zijn om dat, uh, om deze krachten aan te kunnen uh, en de missie kunnen, te kunnen om de missie te kunnen volbrengen. En hij zegt onder andere in, de laatste, in het laatste zin uh, dat zij moeten niets extra's meenemen. Dat betekent en hij gaat op sommige op, op, uh, aangeven elke deel van de partsoef, dat zij daar niet extra moeten moeten met zich meenemen. Wehol elf, wehol ir, uchvar, uchvar. A share de volgende regels, tawo, shammer, girsu, mihu, hagon, laze, betuha. Visham We sham, shavu, shvu, ad, zet, Even Vechol hier ieren elke stad. O chvar. en dorp. A'sher tavo. Var jullie zo. Binnikul. Daar. Shama. Daar. Daar dirshu. Daar. Shama is. Daar. Daar dirshu. Daar sukt. Mi huhagonlaze vi Wie is geschikt letterlijk, Hagon ben waardig, wie is dat waardig, daarbinnen in dat stad, in die stad of in dat, in dat dorp. We schamen, en blijf daar, verbleef daar, of bleef daar, aadzet hem totdat jullie eruit zullen komen. Zo is het gewoon, eh, uh, gewone vertaling, zoals men dat gewoonlijk vertaalt, in alle vertalingen. Maar kijk nou wat, staat wat zit hier verborgen. Kijk, hij zegt, elke stad en elke stad en elke dorp die jullie aan die waar jullie zullen komen, zoekt naar een, iemand die waardig is. Eerst, wat betekent dat, zoek iemand die waardig is. Overal waar je naartoe komt, eerst zoek eh, daar iemand die het waardig is. Wat is het, zullen we zien straks. Laze staat het, maar iemand die dat waardig is. Ten eerste, wat moet, iemand moet waardig zijn, waar, overal waar zij gaan. ze gaan naar een lagere trap treden. All het gaan wat wij leren, wat Yeshua hier ons uh, zegt in, in Brit-Gaddach is te gaan van een hogere traptreden naar een lagere traptreden. De hele boodschap is om verticaal, om de boodschap van de, het Koninkrijk der he, hemel, Hemelen van boven naar beneden te brengen. Hele, niet horizontaal zoals men dat, dat, dat uh, meent dat het alleen maar horizontaal moest, dat het allemaal daarom moest het allemaal. Dat zendingswerk gedaan worden. Maar verticaal, als men dat verticaal niet doet, alleen horizontaal doet, dan heeft het geen weet, weinig zin. Maar wat hij bedoelt hier alleen verticaal, waar moeten ze gaan? Hij moet, zij moeten gaan naar elke stad en elk dorp, hier staat ook veel, valt ook veel te, te, te zeggen, maar we kunnen niet alles in één keer dat, dat behappen, maar. Wat staat wat in ieder geval wat, dat zij, wanneer zij afdalen naar een lagere traptreden, let op, dat, dat zij daar moeten zoeken naar iemand die dat waardig is. Wat leren we in de Kabbalah? Als nee, de hogere, hogere traptreden en de lagere traptreden. Als een hogere traptreden komt naar een lagere traptreden. Dan is de hogere traptreden komt. Met zijn achterkant komt naar een lagere traptreden en wie ontmoet dan die die, die hogere traptreden daar bij de lagere traptreden wie moet die daar ontmoeten wie, wie kan daar wat is de aanrakingspunt wie kan daar op een lagere traptreden overeenkomen naar eigenschappen ja dat moet iemand zijn die overeenkomt naar regenschappen, die verbindt zichzelf met het hogere ja, dat is dat iemand die waardig is in deze plaats. Dus als je komt, als jullie twaalf, als je komt naar een andere trap treden. Dus daar waar uh, mijn naam nog niet bekend is. Waar het, de, het koninkrijk van de hemel nog niet bekend is. En jij komt daar naartoe. Ga daar niet naar daar waar de, de wens om te ontvangen alleen voor zichzelf is. Dus ga dan niet naar die... Naar die Um, uh, zij die die alleen maar zitten in de wens in de om te ontvangen voor zichzelf. Maar zoek daar naar de waardige iemand. Dus zij die wel geestelijk tot Israël behoren. Eigenlijk. Ze, hij zegt altijd: Je zegt, ga eerst naar Israël. Dat betekent in een lachere trap In een lachere trap Zoek naar Israël. Want alleen Israël uh, is waardig. In een lagere traptreden. Dus we hebben het altijd geleerd. Het hoge, het hoge gedeelte van elke traptreden is Israël in, in, in, in, in, in elke traptreden. Dus Keter hochma, wat wij noemen dat. Ja? De bovenste. Dat is dan waar, waar chassadim zijn. Dus dat is Israël. Ga altijd naar Israël. Naar de traptreden. Elke traptreden. Waar je gaat naartoe. Een stad of een dorp. Namen van verschillende van, um, traptreden. En daar zoek naar iemand dat die dat waardig is. En heel interessant is hoe dat in de hele taal is. Zo so normaal staat de vertaling: die, die het waardig is of zo. So. Wat het? Oh, Altijd moeten we kijken, zomaar, so wat is dat? Waarom zegt hij zo zo? ...die dat waardig is. Wat dat? En ga ik nou goed. In de hele getal is het... ...die mi hoe hagon laze. Laze is dat waardig... Uh, laze betekent letterlijk aan dat. We zeggen dat niet in het Nederlands. Aan waardig zijn aan iets. Maar in de hele getal staat het dat het... ...de, le, de, de, de letter lamed. Kijk nou dat het woordje laze... Yes, in, de, in, dat, in deze regel, de, het zevende woord, laze, zie je dat? La met zijn en he. Laze. Laze uh, la betekent aan dat. Wij zeggen dat niet in het Nederlands, natuurlijk niet dat waardig zijn aan dat, maar zo is in het in de hele taal. Dus waardig, voor dat of aan dat dat laze, en hier hebben we erg interessante, zeer diepe uh, een, een hint in dat woord, Wie, wat moet, iemand moet waardig zijn, laze, wat is dat, laze, als je dat optelt hebben je gematria 42 dus waardig zijn 42, de naam membet, we hebben dat geleerd, de naam membet dat is de moog in herinnering nog, ketter heeft vier letters de kracht van de ketter is vier losse letters. Hawaii, UTK, WAFK. De GOGMA heeft de waarde van, dat is dan de vulling van die vier letters. Dat zijn de tien letters. De vulling van de Hawaii, de losse, de, de, de kale Hawaii. En de derde is BINA, is dan de 28, de 42. Dat is dan de naam, heilige naam 42. Ook 42 is ook de naam van. Van beneden moet men ook 42 trappen omhoog brengen, komen. Ook 42 stations waren uh, uh, van het volk Israël in de woestijn dat 5, 5, 42 rustplaatsen om te, komen van, om te komen naar het land Israël. Dat zijn is allemaal geestelijke krachten. Dat is ook dat, dat is wat hij zegt. Iemand blijft bij iemand verblijft bij iemand die zoek iemand op die dat laze waardig is. Waardig is die, dit getal 42. Dus de die, die, die mogen, ja, mogen van Gadlood waardig is. Die moet je zoeken het betogra binnen dat pla, de, bij deze plaats. En de andere betekenis is om laze betekent lamet is betekent is de voorzetsel aan, dus waardig aan zeggen dat niet, maar je kan het wel, denkbeeldig kan je dat wel bekeken, uh, wel zien dat het en waardig wat la ze waardig aan ze en ze betekent dat wat men aangeeft met een vinger ze ze en ze is ze betekent dat en dat is de hele gematrie twaalf zijn is zeven ja of niet zijn is 7 en hij is 5. 7 is 1, 5, is het 12. Dus wie, wat betekent dat? Wie, die 12, waardig is, daar moet je verblijven, erg eenvoudig, ja. Dus wie, jullie, wie, die 12, juli zijn 12. Wie, ja, wie de kracht van die 12, 12 apostelen waardig is, die, daar moet je ook verblijven. Kijk, eenvoudig, zonder is, is, is is intellect, alleen deze kracht van het woord 'lazé', dat kunnen we dan zien in, in verschillende uh, hinten, hint zit daarin, deze kracht wat is dat, deze kracht van iemand die waardig is, en dat is, iemand waardig moet woord moet waardig zijn, Lazé voor dat of dat uh, en duidelijk maakt hij ons dat niet ga niet naar da, die, zij, zij die verzunken zijn in de wens om te ontvangen voor zichzelf ja, kijk nou waar Jeshua, aan wie Jeshua heeft, op welke manier heeft Jeshua met het volk gesproken had hij met de mensen gesproken met gewoon iemand die, die betekent volk niet dat hij, niet dat hij uh, elitair uh, God optraat optra optra ten omzichte van anderen. Hij juist, uh, was, we hebben geleerd, hij was on ontroerd over, over elke mens. Maar dat hij zocht, toch wel altijd altijd op een afstand zat om uh, omringd door zijn, zoals het geestelijk is, omringd door zijn leerlingen eerst. En daarna zagen de uh, na, we zeggen zijn aanhangers. Hè, die dan verderop zaten de aanhangers, dus zij die tot Israël behoren, net zoals een parsoef is opgemaakt. En daarna zat al het volk, ja, zoals hij noemde, de menigte. Scharen, of weet ik veel, van alle manieren, de massa, de massa apart, en dan Jeshua en dan ook Gaf het ja, bij het verdelen van brood, herinner je, brood en vis. Je gaf het niet direct aan, de, aan het volk, als het ware tot de wens om te ontvangen voor zichzelf, maar hij gaf het eerst brood aan zijn leerlingen. Hij brak het wel, zij moesten dat verder uh, doorgeven aan die anderen. Op deze manier moest het wel gebeur, gebeuren dat. Uh, alles in ofereinsteeming naar eichenschappen twaalf u uh, wawochem el habeit shalulo lishalom. En wanneer jullie komen bij een huis of uh, naar een huis. Shalulo le shalom. Vrede. Vraag er vrede daarover, daar, uh, over hen. Letterlijk is het uh, gewoon. Uh, uh, betekent gewoon een uh, goede dag zeggen, maar normaal zou je dat in Israël gebruiken. Maar het is een diepe betekenis. Uh, vraag hem om Shalom. Eigenlijk betekent dat. vraag hem om Shalom. Wil het Shalom ontvangen? Wil het het, het, het, het, het, het hogere ontvangen? Shalom is. De kracht van, van boven, via de middelste lijn, wil je ontvangen. Dat, dat daarom is het, wordt gezegd: vraag hem naar shalom. Dus niet geef hem shalom, maar vraag hem om shalom. Dus kom je in het huis, kom je bij iemand, dan vraag hem om shalom. Dus niet zomaar geven shalom, maar vraag hem om shalom. Wil hij shalom hebben, dus wil hij uh, het hogere ontvangen? Dat betekent, Vraag hem of hij, heeft hij dan een geloof, kan hij het geloof opbrengen? Dan geef hem wel shalom. Nee, dan niet, want niets, er is geen geweld in het geestelijke. Je moet niet brengen shalom overal. Naartoe, Yeshua had ook gezegd. Ik denk niet dat ik shalom heb, ben gekomen om shalom te brengen. Ik ben gekomen om zwaard te brengen. betekent, door het zwaard, betekent, de mens moet zichzelf voelen dat hij zijn wens om te ontvangen, als het ware doorheen, door, door zichzelf doorheen haakt uh, uh, zichzelf uh, er doorheen door zijn, zijn wens om te ontvangen voor zichzelf en uh, hoe boven het verstand gaat om zich met shalom te verbinden דרטין והיה עם הגון הבית יבו עליו שלום חם ויימ� איננו הגון שלום חם עלייכם ישוב Dertien. Ja, en het zal zijn. Dat. Iem hagon habait. Dat indien het huis. Is uh, waardig. Is de moeite waard. Is waardig. Weer hetzelfde woord. Hagon. Waardig. Is indien het huis waardig is. Huis is uh, vier muren. Ja. Vier muren. Vier. Uh, vier. Vier. Stadia. Overal waar je komt. Vier stadia zijn er. Dus. Indien het huis waardig is, jawoe, alaf, schlom hem, dan zal, eh, dan zal over hem jullie vrede komen. We hem een enige en indien het niet waardig is, schlom hem, alleen dan jullie vrede zal naar jullie terugkeren. Dus eigenlijk net zoals met het licht, als het licht aankomt bij een klie van ontvangst voor zichzelf. En als de klie on, wil ontvangen alleen voor zichzelf, dan komt het licht niet. Er bestaat een, een instelling die naar, vanaf de simtsum dat als het licht komt naar een klie en de klie is wil ontvangen voor zichzelf, dan komt het licht, gaat keert het licht weer terug naar de bron. Dat is wat hij ook hier zegt. Uh, indien het huis, dus die vier stadia, waar naartoe, welke, welke partsoen, welke kracht het ook mag zijn in de mens, wat je tegenkomt, een mens, altijd spreekt hij van het innerlijke, de innerlijke mensen, niet naar vlees en bloed. Dus iemand die je tegenkomt, dat je ziet dat die, die bestaande, bestaande uit vier stadia. Bij het, bij het huis, als die geschikt is, we die welvracht naar de vrede, dan zal ook jullie vrede over hem komen, jullie vrede, zie je, hij zegt, niet hun vrede, maar jullie vrede, want de vier stadia kennen geen vrede, goed opletten, de vier stadia kennen geen vrede, jullie komen van mij. Van mij komt de vrede, vrede komt alleen van, van wie? De vrede komt alleen van de wens om te geven, geen wens om te ontvangen heeft vrede, geen mens op aarde hier, let op, goed opletten, uh, niet, val niet in, de, in, de, in, in allerlei beelden, wishful thinking, om te denken dat ooit hier op aarde iemand was, anders dan Yeshua, die vrede met zich had. Met zich of met de wereld. Absoluut niemand. Nooit, ook Moshe ook niet. Moshe behoort tot de vier stadia. Kijk nou de hele Torah. Het hele, hele, hele, hele, hele gebeurtenis van het Joodse volk. Uh, al kenden ze de schepper wel, David. de schepper heeft zich aan hen onthuld. Kijk nou naar al, dat, al het gebeuren wat allemaal in de woestijn was en daarvoor. Wat was Alleen maar bloed en vergieten, bloed en vergieten. De hele geschiedenis van de mensheid, bloed en vergieten. Nu lijkt nu het wel like dat het rust is, natuurlijk is het veel vooruitgang geboekt. Maar nog steeds de vrede binnen de mens is er niet. En wat we zien dat, in het oosten, dat is allemaal, allemaal, allemaal een verdoving. Ja, een boeddhistische verdoving, dat is absoluut verdoving. Of een andere verdoving. Ze zitten allemaal net in, in, in, in, in een toestand, dat het, net als een dood. Weet je, dan zitten ze nu, hebben ze ook weer een nieuwe, nieuwe rage over de hele wereld. Dat ze gaan liggen. Overal nu, over de wereld. Nieuwe rage is nu ontstaan. Nieuwe rage, weet, weet je nog niet, ik, ik weet van alle, de, van de hoogste rage's, weet je. Maar dan is het, heb ik wel op, op de Italiaanse tv gezien. Dat zei dan over de, wereld, over de hele wereld, dus nieuwe rage. Misschien komt het straks in Nederland op. Dus die gaan, gaan liggen, op de auto, waar, waar, waar ook, waar die staan, dan gaan ze liggen gewoon. Zo plat gewoon op, de, op hun buik, gewoon, uh, gewoon helemaal neerliggen, neer liggen, gewoon uh, met het lichaam, maar dan uh, met de hoofd naar beneden, naar, naar, hoe zeg je dat? Voor, naar voren. En zo gaan ze dat liggen. Weet niet waar, waar is een schone plaats, maar nee, dat is niet belangrijk. Overal gaan ze liggen, dus dat is nieuwe rage dat, dat iedereen gaat liggen, zo op deze manier. Maar goed, misschien komt dit... Ja, ja hè? Het ja, gewoon, gewoon, dat is rustig en niets te doen, ja. dood, weet je, nee, zo, waarom, waarom niet staan, hè? Ja. Ja. Verbinden met de aarde misschien, ja, misschien met de aarde, weet ik niet wat, wat het is. Maar in ieder geval wat de ik bedoel. Huh? De ja, met wens... Ja, goed. Uh... We weten we, we, we, dat zit ook. Maar dat is dan wie heeft de vrede? Niemand heeft de vrede. Niemand heeft de vrede gehad. Kijk nou, Moshe die, die... <laughs> er was geen zo grote man als Moshe die zo die tiette had gesproken. Hij moest vechten al zijn, al zijn uh, 40 jaar uh, toen hij de leider, de leider was van het volk, toen hij terugkeerde, hij was 88 jaar oud, en dan moest hij dan van Hashem nog, dat volk, dat koppigste volk van de wereld, moest hij dan nog uh, uh, bijstaan en hen eruit te laten kruipen uit de klipot, uit de, uit de, uit de, de wereld, uit de... Die uit Egypte. Nou, was, had hij een makkelijk leven mijn, bij hem. Ja, de de, de toppen heeft allemaal tegen hem. Was, allemaal, wat, hij was, wat, die, had je vrede. Natuurlijk van binnen. Wat, hij probeerde. Kijk, we hebben dat geleerd. dat Hij had zo'n tent. Ja, herinner je? Een tent. Waar hij speciaal kwam. Dat zijn tent was, stond aan de rand van van hele kamp waar het volk stond. Hij scheidde zich ook helemaal van het volk. Want het kan niet. Hij wil alleen maar ontvangen voor zichzelf. Dus hij had zijn tent apart. En daar bij de tent had hij dan dat... ik uh, herinner je nog dat... Uh, uh, ...zo'n uh, kist waar dus die twee... gouden kist waar dus die twee... ...cherubiem, gerubiem's, twee ge cherub cherubiems waren. En daaruit kwam de schepper bij hem... Uh, in de tijden, wanneer de Schepper met Hem contact wilde hebben, of Moshe wilde contact met Hem hebben. Dat is uh, die momenten waarbij Moshe echt tot Shalom kon komen. Van Shalom is wie Shalom? Shalom is de Schepper. Ja, dat is Shalom. Geen mens is Shalom. De mens is, is, is, is de wens om te ontvangen voor zichzelf. De mens it, uh, is niets anders dan dat kwaad. Dat is, is de mens. Oké, okay, het goede mens kan ook het goede aantrekken, maar het goede komt alleen van boven. Maar de wens om te ontvangen is eigenlijk kwaad. Oké, okay, we zeggen niet dat het zo is eh, op zichzelf, en de mens heeft ook de kans om zich te corrigeren. Maar geen mens is, is, uh, heeft, de, el, elke mens is, is alleen maar de wens om te ontvangen, ontvangen voor zichzelf. En de wens om te ontvangen voor zichzelf kan niet shalom zijn. Shalom, de vrede kunnen we alleen maar aantrekken van boven. In onszelf via Yeshua. En via Yeshua. Het feit is dan. Ja, de wens om te geven. Geen andere bestaat. En dan die twaalf. die twaalf. Hoe heet Die twaalf. Eh, apostelen. Die zijn dus het verlengstuk daarvan. Die zijn als het ware. De, de negen onderste. Die ontvangen van de negen onderste. Eh, die bekleden als het ware. De, bekle, bekleden de negen onderste. Van de ketter zij bekleiden de, de negen onderste van de ketter en van Jezus. dus zijn hoofd is boven hen natuurlijk, maar zij ontvangen van hem, wie dus bekleedt wie bekleedt wat, wat jij bekleedt daarvan ontvang je dan wat binnen is, dat is wat jouw mogen is dat is wat hij ook zegt aan hen dat uh, wie dus geschikt is wie waardig is eh uh, die zal dan jullie vrijheid, jullie shalom ontvangen. Want well, dit is, shalom is niet van hen. And shalom is niet van hen, alleen jullie twaalf hebben de shalom. Jullie twaalf, twaalf hebben shalom, hebben van mij ontvangen. Van de ketter, van de hoge ketter. En ik heb bij mij zitten, dan mijn vader. Jullie hebben mijn shalom, jullie hebben mijn vrijheid. En. Zij moeten jullie vrede ontvangen. Overal waar jullie komen. Zij ontvangen. Zij, hij zegt niet mijn vrede. Hij zegt. hem. jullie vrede moet hij ontvangen. Ja want een lagere moet ontvangen van. De belendende hogere. Niet van. Uh, nog uh, een hogere, hogere van de hogere. Kan alleen maar van. één trap treden naar beneden ontvangen. Ja, daarom ook. Uh, als zinnebeeld zinne daarvan hebben we ook van uh, wat Moshe had. De, de structuur van hoe Moshe heeft, ge, uh, heeft zijn volk dus geïnstalleerd. Er waren uh, kinders, niet kinders, maar zij die, die dus uh, bevel hadden over de kindpersonen. En dan de honderden, zij die dus honderden, zeg ik dat. Zij die over honderd mensen uh, hun uh, gezag hadden, over honderd mensen. En zij die over duizend hadden. Dat is zo'n zo indeling. Betekent uh, Iemand die over tien staat, betekent die kan aan tien zij ontvangen van hem. Dat is net zo als Zoals de, de Israël werd verdeeld ja, in, in naar kracht. En dat... Dat is het, laag, dat het laagste, dat is iemand die ontving van de tien iemand die gaf van tien en de andere die kon bevel hebben als het over honderd, dat betekent hij had de kracht nog van de hogere trap treden en een hogere dat die had de kracht van de duizend de ene had de kracht van de, om tien tien aan tien te geven dat betekent die had dit, uh, de kracht van zeer ja, de kracht die van serampin betekent als in vergelijking met de de, de boom de slaven dat is net als serampin is tien, ja, ten opzichte van de Mahudi ja tien talen ten, ten opzichte van de Mahudi die enkelen zijn ja dan bina is 100 dus bina is 100 van de bina komt het is de kracht van 100 en de abinima is de kracht van duizend dat is wat ben ontvangt, ook hier op dezelfde manier is in de Torah staat, alleen als naar beeld. en indien zegt die we hem een ogen en als hij niet, als hij niet waardig is uh, schlom al eleichem alle dan jullie vrede zal naar jullie terugkeren. kijk nou Jullie vrijdag die jullie geven aan hen zal naar jullie ook weer terugkeren. Okay. Uh, het volgende vers 14. We holen Asher Loy Kabel. De volgende regel: het gem.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 het hem, en ieder die jullie zal niet ontvangen, en let op wat hij zegt, zo zegt voor altijd zo, Zo zegt tot de Kuhn, wat hij zegt, niet alleen in 2000 jaar wat hij zegt, maar het is geldig voor alle tijd, en ook tot nu toe, is, precies hetzelfde, wat hij nu zegt, slaat op iedereen uh, in elke toestand, in elke mens, afzonderlijk, in het, in het bijzondere aspect, maar ook in het algemeen aspect, let op. Altijd houden beide in de gaten, beide uh, aspecten zijn belangrijk voor ons. We golen scherloie kabel het hem, en ieder die jullie niet zal ontvangen, staat het ook in de toekomst, toekomstige, toekomstige tijd, ieder die jullie loie kabel, ieder die jullie zal niet ontvangen, Velo je smale die vraai hem op, en die niet zal luisteren naar jullie woorden, dan weet je dan, weet je dan zegt hij zo en verlaat, gaat, ga uit dat huis. Ga uit, uit dat huis betekent niet, kom niet in die vier stadia van hem. Als die niet wil luisteren, dat betekent hij wil alleen maar leven in zijn vier stadia in de wens om te ontvangen voor zichzelf. ruit niet, ga niet, naar, ga niet bij hem. Ga eruit van zijn, zijn huis. Verlaat zijn huis. Betekent laat hem in het kille toestand blijven. Laat hem dan... Uh, uh, Tandenknarsen tanden en zo'n toestand verbleven in het de, in de, in de duisternis. Want als hij dat niet wenst, dan moet je niet uh, met uh, geweld vrede brengen aan, aan diegene. Duidelijk. Um in, uh, dus verlaat het huis, de, het huis, dat huis en, dat, en deze stad. Verschillende stadia, verschillende entiteiten, wat hij zegt. Het huis en deze, deze, dit huis of deze stad. Unaratem, en uh, schud, letterlijk, schud, um, de afar, schud de stof van hun, van, schud de stof, stof van jullie voeten, zeg dat? Af? De Bijbel staat tegen je voeten uh, gaan. Nee, dus hier staat het. Schud, schud de stof van jullie voeten af, ofzo. So. Ja, schud het af, de stof van uh, jullie voeten. Wat betekent dat? Wat is het voor een uitdrukking? Het is niet gewoon zomaar een uitdrukking. Het is altijd moeten weten dat de Tora spreekt niet. En de Brit gaan de Shaf spreken niet in. in uh, in uitdrukkingen. De, alles is... Uh, het is niet om een mooi woordje te maken... een mooie vergelekenis. Maar altijd moeten we kijken... naar wat betekent het. Uh, als een hogere geeft... dan een lagere... waarmee geeft je dat? Hij geeft altijd met zijn lagere gedeelte. Ja, ik. Met de, eigenlijk met het onderstel... van zijn malgoed. Ja, net zoals mal goed. Ja, De goed van uh, Asia, dat onderstel eile is geplaatst in onze wereld. Zoals het elke taal altijd een hogere traptreden heeft dan de lagere We zeggen dat altijd eile. Ja? Dat de onderste deel van de parasofpraat is goed. Maar, maar eigenlijk is het zo dat de mahout die van een hogere traptreden heeft ook zijn, acht, zijn uitwendige. Gedeelte. En dan van het uitwendige gedeelte van de hogere, het wordt gegeven aan de lagere. En wat goed is, is, ah, van, wat de par partsoef betreft, is voeten. Ja of niet? Voeten. Of, uh, uh, voeten of uh, uh, schoeisel, ja, van, wat zou we dat zeggen, van de partsoef. Dat is wat hij zegt ons, dat. Als je dan komt in een huis of een stad dat jou niet ontvangt, dat niet waardig is, betekent je wil alleen maar ontvangen voor jezelf. En jij hebt nu jouw voeten geplaatst daar in, dat, in deze plaats, in het huis, ja of niet? Jij hebt jouw hele voeten, van jouw partsoef, maar goed, heb je wel gezet in het huis of in, dat, in, dat, in, dat, in, of in die stad. Wat moet je dan doen? met je voeten, als ze, jij hebt die voeten geplaatst in de wens om te ontvangen voor zichzelf, en zij wilde niet jou ontvangen. Dus, wat moet je dan doen, met dat, jij hebt toch wel iets, want als een hogere, komt naar een lagere, die verkrijgt een beetje van wat het lagere, van het eigenschap van het lagere. Dus, jij bent daar geweest, bij, bij die lagere traptreden, Je wil alleen maar ontvangen voor, zich, voor, voor zichzelf. En jij, je hebt een aanrakingspunt gehad, met jouw voeten, ja of niet? Omdat jij bent, gestaan daar, ik kwam van hogere naar lager. Hij wil jou niet ontvangen. Hij wil geen overeenkomst regenschappen. Dan moet je hem verlaten en moet je dan de, dat is de stof wat jij van hem gekregen had op je voeten. Want ja, op je voeten, dat moet je dan uh, van jezelf ja, afwegen, of zo om. Dat het ook niet eens, want je kan het niet overnemen, dat, maar je moet het alleen maar afwegen van jou, omdat het kan jou niet raken, maar wel alleen maar uh, wegpoetsen, weg schoonmaken, dat moet je wel doen. 15 uh, uh, Amen Omera die ki je kan. La eret Sedon. waar mora Bayom. De volgende regel. Hadien. Min Ha'ir irahi Kijk wat, ze, wat hij ons zegt. Yeshua. En kijk, dat wat, wat, kijk hoe het geestelijke werkt. Met er, is, er is geen eh, tussenweg. Het is, eh, het is of ontvangen. Of het heilige ontvangen. Of het koninkrijk ontvangen. Van de hemel ontvangen of ter gaan. Slikken of slikken. In het geestelijke is het niet anders. Men kan niet hier 99,999% en 0,001. is niet genoeg voor het geestelijke. moet wel voor alle 100% gaan, dan, dat is wat we leren van Yeshua. Geen enkele rabi kan jou dat aanleren. Geen Sorry. enkele religie kan dat begrijpen. ik? Geen boeddhisme, geen jodisme, Yod geen christisme. Niet, geen elke isme weet ik wel, kan mens, mens dat bijbrengen. Want geestelijke is ondeelbaar. Het is of je gaat ervoor voor, er voor 100% of niet. Weet ik? Het is vreselijk is natuurlijk om so dat zo te zien, hoe dat geestelijke werkt. kan niet anders. Want anders kan men zich niet verbinden met Yeshua. En kijk nou wat Yeshua ons zegt. Over die, over zij die de vrede, de vrede, shalom niet ontvangen. Want shalom is zijn vader van Yeshua. Daarom zeggen Yeshua, we zijn vrede. De vrede van Yeshua zeggen wij ook. De vrede van Yeshua zeggen we ook, maar de vrede van Yeshua betekent de vader van Yeshua, daar, dat is de shalom, alleen de schepper is shalom, geen mens, ooit was shalom geen mens, ooit heeft eh, de vrede in zichzelf heeft gehad, al zie je dat, van buiten lijkt het wel dat de mens kan zo zitten, zo heilig zitten, zo, weet je, met, met, al, met de mantel, weet ik wel, alles, of die zichzelf, van binnen dood maakt, okay, begrijp Wordt net als een steen, dat uh, is wat no, normaal men dat doet. And, uh, of, uh, okay, om, om op deze manier gewoon bijna bewusteloos, zo maken ze zichzelf. Uh, en natuurlijk, dat op dat moment voelen ze niets, of schorpioenen zijn, of you know, wat allemaal, wat je ook maar doet. Ze ook lopen op die, op de op die, op de op die op de kolen, dat kan ze niet schelen, moet het zichzelf zo geprogrammeerd gaat, het, het is net, net als steen, eindelijk, terwijl de mens moet juist alles voelen, en pijn voelen, en alles voelen, want Men komt, komt hier niet, de mens kan alleen shalom ontvangen, alleen door zichzelf met shalom te verbinden, en niet de mens shalom heeft, op geen andere manier is het mogelijk, en, dat en alles, de hele schepping heeft geen vrede. Kijk nou naar de, naar de zee. Zee, de zee heeft wel vrede. Soms wel, soms zie je dan de zee. Zie je dat, soms is het wel rustig. Zo mooi, zo echt zo zuiver. Zo ochtend zo. Zaagjes, zo, de, de golfjes, zo. Zo'n zaagjes, zo'n. Uh, uh, zo'n, uh, hoe zeg je dat? Overal is het oh, zo'n, maar erg zachtjes, maar daarna opeens wordt het een tsunami. We weet het niet, opeens was het zo rustig en opeens dan komt er een tsunami. Dat betekent geen rust. Nergens heb je dat rust op zichzelf. In de hele schepping is er geen rust. De rust, shalom, kan men alleen ontvangen door zichzelf in overeenstemming te brengen met de wetten van het koninkrijk der hemel, dat is Jezusho ons verteld. Geen andere manier is om, te, om dat te doen. Geen meditatie helpt. Geen zitten zo, zoals men dat doet. Uh, het oosten, wat het oosten doet, is een pure afgoderij. Eigenlijk, het is prettig. Het is, het is, ze weten de manier, bijvoorbeeld, ik ze wil niet over volken spreken, maar bijvoorbeeld Chinezen een prachtige cultuur, met al die, al die hun wijze mannen en een prachtige manieren hoe zij hebben dat allemaal gevonden geweldig, hoe zij kunnen dat allemaal zachtjes met al die, al die mooie bewegingen die zij maken geweldig, het is aangeleerd, het is door tradi traditie, door ook mooie gedachten en zich aanpassen aan deze gedachten hebben zij wel een vorm kunnen vinden dat van zo'n bestaan. Maar nu weer, kijk, nu, nu het kapitalisme is nu daar beland in, het, in China. In op en opeens, op op ja, opeens, op op op ze, ze wisten daarvoor niet wat betekent psychiater. Psy Psycholoog, wisten ze niet in China, want dat was niet nodig. Ze waren dicht bij, bij, bij de aarde. Elke, elke dag, iedereen kreeg dan in ochtends een, uh, een bekertje. Reis was genoeg voor hen. Ze waren geweldig, we waren eenvoudig, primitief, maar wel met vrede, in vrede met zichzelf. En nu is het geweldig, ze hebben daar allerlei problemen overge overgenomen van het Westen. En met mooie, met geld komt ook extra, extra druk. Ja, extra eh, ha haastig, haast, et cetera. Waarom, waarom kunnen ze dat niet aan? Omdat. Ook wat zij hadden, ook was het alleen maar kunstmatig nationale kenmerken van uh, zichzelf aan te passen aan de materiële wereld. En creëren hun eigen wereldje, Chinese wereld van, van waarneming van de wereld op zijn Chinese manier. Maar het is absoluut, goed uitbreid wat ik zeg, het is een absolute, de absolute afgoderij. Want ze kennen God voor geen millimeter. Het is niet nodig voor hen. De God is niet aangekomen aan hen, tot hen. Leuk. Ook India. Is, is, is de God aangekomen. In Indië ook niet. Het is ook in het nieuw, Nieuwe Testament, ook zegt dat ook de, uh, de Heilige Geest kwam daar niet naartoe. De Heilige Geest kwam ook niet naar China. Het kwam niet, kon niet berekenen, China. Nu natuurlijk, uh, nu en daar hier hebben we wel, wel, wel maar nationaal gezien was het zo so dat het kwam niet naar China, nou, echt niet alles komt, na een tijdje komt het alles, want de vermenging van volkeren wat nu al is wat nieuwe geweldige vermenging is ook de communicatie die nu dat nu de tijd is van de komst van de machine dan de Chinezen zijn nu uh, verbonden ook met de hele wereld, kijk nou hoe geweldig ook in China nu de ontwikkelingen ook geestelijk, geestelijk gebied hoe actief daar... hoe voelen zij wel... de krachten van... Uh, van de Mashiach... ook daar in China... en ook absoluut zeker is het... dat ook Chinezen zullen wel... Yeshua aannemen... Is absoluut, is geen, geen andere manier... maar op hun manier... het is ook niet, niet erg dat zij dat zullen doen... op hun manier... met hun van, met hun manier van uh, doen... en cultuur... kunnen ze dat doen... kijk... Uh, Afrika heeft het ook ontvangen. Nou, sommigen zitten daar nog uh, in, in, in moslims, Muslim, maar uh, in Islam. Maar veel hebben ook uh, christenen ontvangen. Dus weten wel van Yeshua, ja? op hun manier dansend en uh, je, zo uh, swingend en, uh, op hun manier wat zij doen. Zo is het zo ook. We zullen dat misschien meemaken, misschien niet dat er niet toe. Maar het is wel in de tijd, nu al het komt van de Meshire. Dus ook de Chinezen zullen dat op Chinese manier, zullen wel uh, dansen op uh, uh, denkend en ziend uh, uh, en, en verbinding zoekend met Yeshua. En natuurlijk het beeld van Yeshua zal van hen uh, zijn met... Andere oogjes zullen ze keken, zullen, zal hij kijken naar hen. Het beeld wat zullen ze maken van Yeshua. Zal misschien zijn met, met gespleten oogjes. Doet er niet toe. Doet er niet toe. Wat het uiterlijk is niet belangrijk. Belangrijk is wat de essentie. Want er is geen andere Mashiach. Er is geen andere kracht. Want we hebben dat geleerd. Geen uh, shalom. Is alleen kan men ontvangen via de wens om te geven. Dat is alleen maar Yeshua. Boeddha. Boeddha was natuurlijk een geweldige... Een geweldige kracht die zichzelf natuurlijk een geweldige kracht, nou, zoals, zoals Moshe, zoals uh, uh, Mohammed. Natuurlijk is het allemaal grote, grote zielen waren dat, maar zij waren niet de stichters van de religie. Ook zij waren dat niet. De navolgers, zij hadden dat wel er van religie gemaakt. Er waren grote mannen die, die brachten uh, uh, op hun manier... Een zinbeeld, van, een zinbeeld van het goddelijke naar die volkeren. Maar zij hadden daarvan religie gemaakt. En daarom is het zo, daarom al die oorlogen, kijk nou hoeveel oorlogen, allemaal oorlogen, die christenen met de Arabieren en met die allemaal, alleen maar ellende, alleen maar waarom? Geen vrede is. Vrede kan alleen maar, alleen maar komen van... Wie de vrede, bij wie, wie de vrede, op wie de vrede rust is. Alleen maar Yeshua. Alleen de wens om te geven. Alles is de wens om te ontvangen. Evet. Mohammed, Moshe, allemaal behoren. De hoge rangen, de hoge zielen. Van, maar van de wens om te ontvangen Van de vier stadia. En niemand reikt hoger dan de vier stadia. En nu kijk nou wat Yeshua ons vertelt. Dus als zij dat niet ontvangen, wat Jezus zegt, als zij, als zij jullie shalom niet ontvangen, aan wie jullie komen. En zij kwamen overal naartoe. Ja, die, die twaalf apostelen, ze kwamen overal naartoe. En zij kwamen niet, met, fysiek kwamen ze niet naar India. Ja, ze kwamen niet fysiek naar, naar uh, China, naar Japan, weet ik veel, naar andere, andere aziatische landen. Maar de hele wereld heeft het de boodschap gehoord. Dan zegt hij dan let op. Vijftien. Amen omer anielachem. Waarlijk zeg ik het aan jullie. Ki je kal ha, la erets sdom. Want het zal makkelijker gaan. Het, het zal lichter zal gaan aan het land van Sodom Sodom in de het, in het hele getal lichter zal het hun leed zijn en de Amora is het voor hem zal het lichtere leed lichter leed zijn zal zijn op de dag van het oordeel. dan dan van, dit, van deze stad dan deze stad die jullie let op wat je ons nu zegt dat de stad die jullie aangaan, en die jullie shalom, jullie vrede niet ontvangen, zal, zal minder ellende hebben, minder uh, leed zal ondervinden, dan Sodom en Sodom En dat is wat hij zegt, Yeshua. Die werden vernietigd, daarin nog. En op een verschrikkelijke manier waren ze vernietigd. Maar hij zegt nou, dat wie jullie niet ontvangt, zal veel erger hebben dan Sodom en Gomorra. Want zij werden, werden verbrand. Ja, herinner je toch. Verbrand door de brand. Door de, door de vuur en vlam van boven. Dus eigenlijk van buiten kwam het op hen af. Al de al het ellende. Maar iemand die jullie niet ontvangt. Die zal, de, die zal de, dat brand. De brand, dat brand en verschrikking van dat. ehm um, um, uh, zal ontvangen van binnen zichzelf. Dat is, de vrede zal die niet ontvangen. Zal die blijven on, als on, onuitbloesbaar. Vlam uh, uh, zal in hen blijven, on, onuitbloesbaar. Want in de, uh, de Sodom en Omora het was eens en was afgelopen. Bij hen. Maar die, wie jullie vrede wie, wie niet ontvangt, dus wie het koninkrijk, de boodschap van het koninkrijk niet ontvangt, die zal onuitblusbare vuur in zichzelf hebben. Oorlog in zichzelf hebben en niets zal hem brengen tot shalom. Nou, het is. Uh, het is uh, verschrikking wat veel erger is dan tsunami of wat dan ook dan Sodom en Gomorra en, want daarna komt wel leven op en van de nakomelingen toch wel iets en, maar de, de, de, de ellende van wie Yeshua niet ontvangt is een verschrikking die, die uh, met niets vergelijkbaar is en dat kunnen we ook zien we kunnen ook in, in, in onze wereld, we kunnen ook zien uh, uh, wat het binnen de mens is, kunnen we niet zien maar wat in dat algemeen aspect kunnen we wel zien, dat wie Yeshua niet ontvangt. die verschrikking ver, verkeerd we kunnen dat niet zien, natuurlijk ten opzichte van de volkeren die Yeshua hebben niet ontfacht van buiten China, India maar Hashem heeft geduld begrijp je, Hashem heeft geduld daar is Yeshua is niet geweest. Dus de, de, de boodschap van Yeshua is over de hele aarde geweest. Maar de, uh, dat zij als volk hebben hem niet ontvaard hebben, uh, is een kwestie van geestelijke uh, groei. Eigenlijk. Het is een oud volk. Kijk, China, geweldig. Cultuur en alles. Maar het allemaal. Uh, Gevormd door een eigen beeldvorming van wat het goddelijke was. En met al die draken en alles, alle dingen. Alles is een weerspiegeling van hun innerlijke onrust. Ja, van de innerlijke. Dan willen die draken als het ware uithalen uit, uit, uit, uithalen uit zichzelf. Met al die andere afgoderijen die, die, die zij... Uh, Uitdragen die, waardoor stap voor stap zij ook natuurlijk zullen onvermijdelijk komen tot de ene eh, reddende kracht van de machine. Want er geen andere, niets bestaat. Alles wat wij zien aan, het vers, aan de verscheidenheid van culturele en religieuze beleving is alleen maar door de mensen gemaakt. Het was nodig, duidelijk goed opletten. Het was natuurlijk nodig om te overleven om allerlei, en ook niet alleen overleven, maar om dat allerlei vers, die, die, die overeenkomen met allerlei ver, uh, krachten in de wereld, in, de, in, de, in het heelal. Dus er bestaat zo'n kracht dat, uh, in, het, in het systeem van de wereld, en die ook overeenkomt met Chinezen, met hun, hun aard, duidelijk. Dus dat is ook nou, absoluut nodig. Maar vanuit hun identiteit, let op, van hun Chinese identiteit... Moeten zij uh, komen, zullen zij komen tot het aanvaarden van Yeshua. Dan zal ook bij hen Shalom zijn. En alleen op deze manier, en kijk nou wat Yeshua zegt, dat het, het nog uh, uh, Sodom en Homora zullen uh, dan uh, nog uh, veel, mag veel uh, lichter aan toe zijn zijn, zijn, of lichter naartoe zijn, zijn, zo zijn op de dag van de oordeel, dan, uh, dat deze stad, die jullie niet, uh, die jullie shalom zal niet waardig zijn. Want jullie shalom komt uit de ware bron, de ene bron, die de bron is voor de hele mensheid. En als zij dat niet ontvangen, dan, Blijven zij in oorlog binnen zichzelf, eeuwige oorlog binnen zichzelf, totdat zij uiteindelijk Yeshua zullen aanvaarden. Of jullie, dat betekent jullie Shalom. Zestien.